Amsterdam, die werd tijdens de jaarwisseling grotendeels verwoest door een brand. En er naar binnen gaan is nog altijd te gevaarlijk, zegt de eigenaar van de kerk. Inmiddels zijn er ook meerdere inzamelingsacties gestart. Buurbewoners hopen de kerk met dat geld te kunnen herstellen. Het Zwitserse skidorp waar met auto nieuw een dodelijke brand was in een bar blijft open voor toerisme. Het lokale toerismebureau waarschuwt wintersporters wel om voorzichtig te zijn. De ziekenhuizen hebben het door de brand al druk genoeg. Het vuur doodde zeker 40 mensen en ruim 100 anderen raakten gewond. Dan het WK darts. Het is vanavond erop of eronder voor Gian van Veen. Hij staat in de halve finale en speelt tegen de Schot Gary Anderson. En dat is al een knappe prestatie, zegt sportverslaggever Stan Wagman. Hij is pas de vierde Nederlander ooit in in de halve finales van het PDC-WK... naar Jelle Klaassen, Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. En wint Van Veen ook Van Andersen... dan wordt hij de derde Nederlander ooit in de WK-finale van de PDC. Ja, rond half elf vanavond begint de wedstrijd. Dan nog het weer van Weerplaats aan winterse buien. In het binnenland kan de sneeuw blijven liggen. Het is 2 tot 5 graden. Vannacht en morgen meer sneeuw, Plaatselijk kan er 10 centimeter vallen. Alleen dankjewel. wel. Alsjeblieft. En dat weerbericht dat kan je ook merken op de weg. Flitsma de verkeersinformatie bij Key Music. Qua drukte valt het mee, maar er zijn vooral veel lange vertragingen, vooral door het wegdek 36. Dit zijn de langste. A16 Breda Rotterdam, tussen Rotterdam Centrum en Tresse Plein, 4 kilometer, ruim een half uur. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander 6 kilometer met een uur. Ook de A20 Gouda Hoek van Holland, tussen het Kortland Aquaduct en Tresse Plein 5 kilometer drie kwartier. a 50 Os Arnhem tussen renken Waterberg 7 kilometer met een uur... en de A50 Apeldoorn-Ost tussen Waterberg en Renkum... 10 kilometer met drie kwartier vertraging. Controles langs A-wegen zijn niet gespot. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Stefan Belman. Welkom bij de eerste top 40 van 2026. Met mij even op de plek van Mr. Top 40, Domien Verschuren. Die heeft nog vrij. Damiano David, die is wel van de partij. De top. Kill 21. I thought my heart had it all. I swam for miles across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 Myles Smith, your favorite Brit, win another hit. This week at number... <laughs> Twintig. Dat het ook in 2026 vol om de stijgende lijn erin te houden. In zijn vijfde week klimt hij drie plekken omhoog met stee. Precies het linker rijtje, nummer 20. Hij heeft hem daarmee afgetrapt, de allereerste top 40 van 2026. Ja, ik hoop dat jij ook een, een mooie jaarwisseling hebt gehad. Oh, je vingertjes er nog aan zitten, want jeetje, zeg wat is er een hoop vuurwerk de lucht in. Ik dacht, het einde der tijden is nabij. Toen kwam nog dat NL-alert-ding erachteraan. Nou een hartverzakking. Was met mijn moeder even bij de buren kijken dan. Die er, af en toe dan proosten we daar ook even. Dat is leuk. Die wonen boven. En in één keer al die telefoons. Is... Nou, nah, het is, is klaar. Het is klaar. Maar gelukkig is het goed gekomen. Althans, het is ook wel veel fout gegaan en weer deze auto nieuw. Maar goed, verder met de top 40. Suzanne en Freek hebben daar geen last van gehad. Die zaten in alle rust lekker knus met z'n drietjes op de bank. Ik val in herhaling, want dit verhaal vertelde ik eigenlijk ook... toen ik de top 40 met kerst deed. Toen zaten ze gezellig met z'n dingetjes aan tafel. Ja, met kleine Seth op schoot, de Babby. Ik zag ook een mooi Instagram-bericht van ze voorbij komen. Ja, ik kan het helemaal zelf in eigen woorden zetten... maar ze verwoorden het heel mooi. Schreven erbij... Dit was een uitdagend jaar, maar vooral een jaar vol liefde. Van die ene rotdag in mei... tot de mooiste dag van ons leven in november... en alles daartussenin. Door dit jaar voel ik me dankbaarder dan ooit voor alles... en ben ik trots op waar we staan samen als gezin. Liefde is alles. Dank Dank voor al jullie liefde en positiviteit in 2025. We wensen jullie allemaal een heel gelukkig, liefdevol en gezond 2026. Nou, nog meer goed nieuws voor Suzanne en Freek... want vanaf deze week zijn ze het meest succesvolle zingende echtbaar in de top 40. Die titel die stond eerst op naam van Ike en Tina Turner... maar Suzanne en Freek weten ze nu te overtreffen... mede dankzij de nummer 19 van deze week. Dit is Niemand op Q. 19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 But it helps me at night, knowing everything can change, all I want is when I open my eyes. When I get up by the grace of the morning, with the sun I'll rise, I'll fall and I'll try again. So I get up when I'm... lang bleven ze een beetje hangen rond plek 22, maar in het nieuwe jaar maken ze de sprong naar het linkerrijtje van de top 40, nummertje 18. Zometeen de warmste hit in de lijst, Body, staat zo op 17, eerst is het tijd voor de nationale vrijdagmiddag ik heb een nieuwe top 40 rebus voor je. Zoals iedere week, ja, het zijn een paar top 40 hits op rij. Elke hit staat dan voor een bepaalde letter. Aan jou de taak om met die letters een woord te vormen. En dat woord heeft altijd te maken met de week die is geweest... of het weekend dat gaat komen. Of nou ja, in dit geval heeft het ook een beetje te maken met aankomende maandag. Maar meer zeg ik niet. Goed, ben je er klaar voor? Here we go! Rebus. De top 40 Rebus. De eerste letter. De eerste letter van de zangeres die deze week nieuw binnenkomt... op 40 met hoogtevrees. Ja. De vierde letter van de hit van Overbach, waar ze allemaal versies van hebben gemaakt: reggae, rock, klassiek, ik liet ze allemaal net aan je horen. De derde letter. De eerste letter van de zangeres die met Chanel de hoogste nieuwe binnenkomer is. Now, de vierde letter. De zesde letter van een zangeres die een flinke kerstbonus gaf aan haar werknemers, had te maken met de succesvolle wereldtour. De derde letter van de langst genoteerde hit in de lijst, 32 weken... komt van Morgan Wallen en Tate McRae. Baby, want, want, want, de zesde en de eerste letter van de track waarmee Douwe Bob zijn eerste kersthit scoort... samen met Miss Montreal. Come home, cause I need you Rebus. De top 40 Rebens. Zo, dan was hem weer. Denk je het goede antwoord te weten? Stuur het dan door in een berichtje met de Q Music app. Uitslag hoor je naar Topic Fireboy DML en Nico Santos Body.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 Alex Warren gaat van 10 naar 16 met Eternity in de enige echte Q. Ja, daarvoor een nieuwe editie van de Top 40 Rebus. Ik was op zoek naar zes letterwoord. Als je goed hebt gepuzzeld, dan kom je uit bij B-E-T-R-A-P. Ping ping ping. Oftewel betrap, want dat is precies wat jij moet gaan doen over een week. Ons betrappen. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? Verboden woord. Ja, baby, het verboden woord is back. Eén wo woord dat door geen enkele DJ gezegd mag worden. Doen ze het wel? Dat betekent dat mooie dingen voor jou. Je maakt per keer dat het gezegd wordt kans op 500 euro. Vorig jaar speelden we dit spel ook, toen met het woord eigenlijk. Dat nou, ging eigenlijk niet zo goed. In totaal is het woord eigenlijk zo'n 88 keer gezegd. Ja, dat moet dit jaar beter kunnen, toch? Vanaf maandag 12 januari, daar gaan we van start. Maar aankomende maandag, dan maken Mattie en Marieke het verboden woord voor dit jaar bekend. Ik zit al een beetje te denken, weet je, De woorden waar je niet omheen kan. Zoals, bijvoorbeeld, wordt ook veel gezegd. Op dit moment heel vaak gelukkig nieuwjaar, maar dat is straks niet weer voor toepassing, dus dat zal hem niet zijn. Nou, het kan van alles zijn, maar zet het in ieder geval in je agenda. Aanstaande maandag, dus de bekendmaking van het woord. 12 januari, de start van de weken waarin jij kan, nou in veel gevallen, ook wel lachen door leedvermaak, maar vooral ook een zakcentje kan verdienen. Zo aan het begin van 2026, na de decembermaanden, zijn we daar ook allemaal wel aan toe. Zometeen gaat de lijst verder. Voor de de tip voor de top. tip voor de top.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 Nee, Leo van 5, goedemiddag. Flitsmeister Verkeersinformatie bij music. Laat ik allereerst waarschuwen. Het kan heel erg glad zijn op de weg. Soms zelfs ijs, ook op de snelweg. Dus doe voorzichtig. 41 files, de langste op de A20-hoek van Holland-Gouda... tussen Krooswijk en Prins Alexander. 6 kilometer, 3 kwartier. A50, Os-Arnhem, tussen Renkum en Waterberg. 7 kilometer, ruim anderhalf uur vertraging. En ook de A50, Apeldoorn-Os, tussen Waterberg en Renkum. 9 kilometer, 3 kwartier. 1 controle langs de A10 richting de nieuwe Meer. Hectometerpaal 28,6. Dan nou, het weekend weer van Weerplaza. Winterse buien, 2 tot 5 graden. Vannacht en morgen komt er nog meer sneeuw. En plaatselijk kan er zelfs 10 centimeter vallen. Het nieuws met Alen? Ja, goedemiddag. De dodelijke brand met de auto nieuw in een Zwitsers skidorp is waarschijnlijk ontstaan door ijsfonteinen op flesjes champagne. Dat heeft het Zwitserse OM gezegd. Deze fakkels werden te dicht bij het plafond gehouden, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. Zeker 40 mensen kwamen om bij de brand, 100 anderen raakten gewond. Er is in korte tijd ruim 12.000 euro ingezameld... voor de 16-jarige jongen die in Nijmegen om het leven kwam door vuurwerk. Volgens het AD was de actie gestart voor een rouwboeket... maar nu kan er meer gedaan worden, zegt een initiatiefnemer. Vanavond is er een stille tocht met fakkels en een minuut stilte. Tesla heeft in 2025 minder nieuwe auto's verkocht dan het jaar ervoor. Dat was al de verwachting, maar nu is het definitief. En hierdoor is de Chinese concurrent BYD... nu de grootste maker van elektrische auto's ter wereld... Ja, we kopen vooral in de Tesla's vanwege de reputatie van topman Elon Musk. En van bijna elk product is tegenwoordig wel een versie met extra eiwit te vinden. Maar dat is vaak helemaal niet beter voor je, waarschuwt de Consumentenbond. Je ziet nu bij heel veel producten ineens... proteïne op de verpakking staan of extra eiwit. Heel veel op ongezonde producten. Ja, en dat maakt het natuurlijk niet gezonder, maar wel duurder. Ja, ook staat er vaak extra proteïne op producten... die van zichzelf al proteïne bevatten en waarbij niets extra's is toegevoegd. We hebben gekeken een blikje... Met gewone tonijn en een blikje met tonijn waar proteïne op staat. En hebben we gekeken naar de, de kleine letters op de achterkant. En dan zie je dat gewoon helemaal niets extra's is toegevoegd. Dus er zit niks extra's in dat blikje tonijn. En volgens de Bond zijn al die extra eiwitten ook helemaal niet nodig. De meeste mensen krijgen namelijk al voldoende eiwitten binnen. En ga je als je veel te veel eiwitten binnenkrijgt niet ook hele vieze scheetjes laten? Uh, heb jij er last van, Steven? <lacht> nou, heb jij er last van! Hey. <lacht> oh, komt er weer een? Nee, we grappig. Zometeen in de top 40. Roxy Dekker, loser, Even op twee, uh, 15. Sorry, ik zit niet op te letten. Uh, Ironie. 15. Tangle. dus AI-stemmen. Dat leverde heel veel juridisch gedoe op, dus uiteindelijk hebben de Boys van Haven een nieuwe versie gemaakt met de echte zangeres, Caitlin Aragon. Ja, en Caitlin was voor dit nummer totaal onbekend. Ze had maar één liedje uitgebracht, met nou ja, net iets meer dan duizend streams. En ze plaatste vooral heel veel covers van liedjes op haar TikTok, die werden dan ook af en toe bekeken, uh, waaronder dat ze meezong met I Run van Haven. Nou, en ondanks dat er maar een paar mensen naar keken, precies de juiste keken, want dat waren de Boys van Haven en die dachten, die moeten we hebben. Dus ze hebben er een DM'tje gestuurd met de vraag... wil jij hem inzingen? Nou, moet je nou eens zien. Ze heeft een wereldhit te pakken. Maar een dom avondje scrollen op TikTok... waar niet goed voor kan zijn. Zo is het ook. De nummer 15 in de Nederlandse top 40 van deze week... één plekje winst voor iRun... Ja, en eenzaam aan de top staat Roxy Rowe. Nee, ze staat niet op één. ze staat op 14, I know. Maar woensdag werd bekend dat ze met haar debuutalbum Mama, I Made It... het best verkochte en meest gestreamde album van 2025 in handen had. 14. En dat is pas de tweede keer in de muziekgeschiedenis... dat een Nederlandse solozangeres dat heeft geflikt. Kudo's voor Roxy Rowe, nu in de enige echte op 14. Met iets wat zij niet is, loser. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je.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 Top 40. Stefan Bouwman. Q. Music. Q. Music. 13. ...naar Lucky 13 in de top 40 op Q. En zo meteen mag ik je voorstellen aan een uh, gloednieuw duo. Niet gedacht dat die twee ooit samen muziek zouden maken. Dan ben ik ben heel erg benieuwd hoe dat ontstaan is. Maar goed, dat straks. Eerst op nummer 12, Olivia Dean. Hij heeft een heel zwaar jaar gehad. Maar niet om vervelende redenen. Nee, ze heeft gewoon heel veel liefde en complimenten over zich heen gekregen vanwege de muziek. En daar kan ze eigenlijk helemaal niet tegen. En in een interview zegt ze dat ze complimentjes, daar heeft ze een boertje dota. I hate receiving compliments. Like my mind goes to when like pays me a compliment. like, you're just saying that you just want me to feel nice. Like you don't mean that. You know, like, quite often after a show, like someone will be like, that was great. I'm like, you're lying. Was average. I can be way better. Ja, zij denkt dus serieus dat mensen haar alleen maar complimenten geven... om er een goed gevoel te geven. Ben je niet goed? 12. Echt, ze zingt zo oefeloos, zo mooi, zo fijn. Olivia Dean in de top 40. I could be the twist, the to the cape, the the mm. be the world to you, the missing piece. Extra sentimental kind of chemistry Some people make it hard Easy to fall in love. Tip voor de top. Oh, dat is helemaal... <laughs> Wacht even voor je. Het is voor mij ook uh, 2 januari hè, jongens. Lars, twee seconden hoor. Ik moet even... dingetje. Rustig aan. Waar staat dat ding, joh? Tip voor Ah, hier zo. Ja, 3, 2, 1. Tip voor de top. Tip voor de top. Lars, oftewel snelle. hoe is het? <laughs> goed, goed. En met jou? Ja, we waren prima. Gelukkig nieuwjaar. Ja, ja, ja, de beste wensen. Ja, de ja. beste wensen, dat zeggen we dan altijd. Uh, ja. in dit geval, ik probeer bij Katja ook aan het bellen hoor. We hadden even wat verbindingsproblemen. We, weet je, we hebben gewoon allemaal een beetje opstartproblemen op 2 januari. Ja, dat is het geval. Ja, Katja zit ergens, ik weet niet of dat uh, beroepsgeheim is, maar Katja zit ergens in de sneeuw. Dus uh, ja. ik ontving net aan de andere kant in onze Toeps een appje. Ja, maar ik ren in een sneeuwstorm en ik ga nu naar een plek waar ik verbinding heb. En ik kom er echt aan. In. Ja, we hadden net namelijk verbinding met hem. Maar het is zo slecht. Dus we hadden FaceTime en vervolgens was het alleen maar aan het haperen en doen. Maar goed, Snelle, hoe was Alten voor jou? Nou, Alten Nieuw was uh, zo. Oh ja, was heel, nee, was heel rustig. Ik was in een, uh, in een Spaans dorp. Oh. En uh, daar heb ik uh, lekker afgeteld. En het eerste nummer wat ik hoorde... Was uh, aan mijn Barbie Girl, maar dan door een uh, amper Engels sprekende uh, B-signores uit Spanje. Oh, wat een Heel leuk. <laughs> ja, ja, dat is wel weer een unieke om op het lijstje te zetten. <laughs> ja wel, was hartstikke leuk. Ja, ja ik heb gelachen. En Katja, hoe is het met jou? Nou, ja, we lopen net nog een halve sneeuwstorm in Zweden. En eh. Hier We hadden ze bevroren. Maar. Ja. We zitten binnen. Bij de open haard. En ik wil jullie zeggen. Een oh, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Ja, chaos trekt jou aan. En jij trekt chaos aan, Katja. Heb ik altijd het idee. Met ja. ja, het gezellig. het een beetje. Hé, <laughs> hey, ik zei net al. Ik mag straks een, een, uh, een duo okay. introduceren. Waarvan ik nooit had gedacht dat het een duo zou worden. Katja, hoe is dit tot stand gekomen? Uh, nou ja, Lars. Die uh, appte mij, die zegt ik heb een leuk liedje en dat is eigenlijk perfect voor jou en mij. En ja, ja, zo geschieden. Ze dus zijn de studio ingedoken en hij had al een, een heleboel geschreven. Maar we hebben ook nog echt wel uh, een beetje geklooid en uh, wat dingen geschreven, wat uitgeprobeerd. Heel leuk, eigenlijk superzellig. En dan uh, ja. hebben we twee studiosessies gehad en uh, toen was dit liedje er. Stond er snel op. Lars, uh, waarom dacht jij dan dit is perfect voor Katja? Nou, um, ja, de, eigenlijk de eerste twee zinnen van het liedje. Ze dus lijkt best op die vrouw van Destiny's Child. Dat, uh, oh. daar, daar, daar dacht ik, ja, dit kan alleen maar Katja zijn. Het kan er maar één is... zijn, ja. Ja. ja. Ik vind het echt een superleuke ik... song. Nou, ja, ik oh, denk denk, man. het is net uit. Het is uh, stiekem ook een beetje het Roxy Dekker team met Julian Valen en uh, uh, Paul Sinna erop. Hebben jullie het mee gedaan? Ja, ja zeker. Nou, ja, ik heb het sowieso, ik heb voor mijn twee alvast geleden allemaal met Jules gewerkt. Ja, wil ik dan wel even disclaimen? Maar, uh, nee, ja, klopt. Uh, dus we komt wel een beetje uit dat, uh, uit dat team. Dat klopt helemaal. Ja, af. Zeker, hè? Jules, Jules zit ook echt in een flow. En Paul trouwens net zo die, die ze aan elkaar zeggen niet normaal... hoe ze te de platen zijn maken. Alles wat ze aanraken wordt goud. Ja, Katja, in jouw geval, je laatste top 40 hit was uh, een kleine 21 jaar geleden. <laughs> in 2005. Dat lang. Maar dat was toen wel ook weer een samenwerkende jeugd van tegenwoordig. Toen deed jij het, het refrein bij Ho Ho Ho. En nu heb jij eigenlijk een soort 101-bars-verse uh, op deze plaat. Eh... Uh. Vind ik vond het wel leuk, leuk, leuke afwisseling. Ja, precies. Leuk. Over 21 jaar doe ik, doe ik gewoon alle completten. Ja. Elke keer weer wat anders. Ja, het heeft lang geduurd, maar een volle comeback is dit jaar gaan jullie natuurlijk ook uh, het, uh, het grote feest doen samen. Het grote Adam No Disco Ball. Ja, zeker in de Avals Live, 28 november. Yes. Je hebt het maar druk, hè? Ja, leuk! En ik vind het ook heel erg leuk. Ja, ik ben natuurlijk altijd wel druk, met uh, uh, heel veel verschillende dingen. Maar dat ik nu weer echt een beetje met muziek bezig ben. En ik heb natuurlijk met Babette ook uh, gewoon leuk. dit gaat niet om de hits, maar dat we gewoon lekker muziek aan het maken zijn. Ik vind het onwijs leuk om dat weer te doen. Dat was ik een beetje uit het oog verloren. Natuurlijk gewoon heel veel geacteerd en uh, programma's gemaakt. Maar dit vind ik echt wel weer heel erg leuk. En zoals dat discobal, dat was ook zo'n feest. Dat je met je publiek zo voor je, dan weet ja, dan, ja, je maar dat je, je, je komt het podium op en mensen staan al blij te kijken, maar dat ze op een gegeven moment dat je ze zo gewoon los ziet gaan en het was echt een, een muur van liefde die er uit die zaal kwam. Ik vond het echt zo'n groot feest. Dus dat hopen we dit jaar ook weer te gaan herhalen. Leuk hè? Nou, ontzettend tof. Uh, 2002. Ik weet dat je zegt het draait niet om de hits, maar het zou toch leuk zijn als het er één wordt. Dus bij deze een tip voor de top: op je music, snelle, Katja Schuurman en 2002. You do. Ben ik te laat geboren Maar ze lijkt best op die vrouw Van Destiny's Child Ik liet de Justin Bieber op de eerste date Maar ze wilde iets meer op Justin Timberleek En op papier hebben zij het niet veel gemeen Maar we zijn drie maanden verder En het klinkt nog steeds heel oud Wat overkomt mij nou Want ze is best wel Ze nemen me mee naar 2002 Ze zegt maar. face just trying to hey, hey. just in hey, hey, hey. trip down memory lane 2002 hey, 2002 hey. yeah. yeah. was a clown in er zijn net aan de universiteit begonnen toen wij met een bal echt op het pleintje stonden. Stond zij op haar eindbal met een kuipetongen en eerlijk: Volgens mij is ze nu dik in de veertig. Maar dat zou je niet zeggen als je dit ziet van de kleren. Ze is het. zeven de hemel op een bedje van veren en op een oude fiets moet je het leren. En wauw, wat overkomt mij nou? Want ze is best wel, oh ja. Ze nemen mee naar 2002. Ze Say my name. Say my name. Tip voor de top! Snelle Katja Schuurman en 2002 op je Muziek. Zometeen het nieuws van 5 uur met Alain. Ja, de problemen door het winterweer op Schiphol houden nog altijd aan. Zometeen een update. Samber en Undressed, hoor je zo, hij trapt de top 10 af. Maar je hebt ook de nummer 11 nog van me te goed. Wie daar staat, hoor je zo. Zo, voor jou dame. Wow.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 altijd een werkende en energiezuinige droger vanaf 17,99 euro per maand. Huur hem op coolbloe.nl